Gestart. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. GGD-medewerkers hebben hun handen vol. De komende weken moeten ze miljoenen boosterprikken zetten. Deze man uit Apeldoorn stond vanochtend al om half zeven in de rij. Ik heb gisteravond gereserveerd en vanmorgen vanmorgen komen we om half zeven, dus... Met dat betreft ben ik probleem, ja. Sommige mensen willen zo graag geboosterd worden... dat ze agressief reageren als ze niet meteen terecht kunnen. En daar maakt de GGD zich zorgen over. Dat zien we op alle vaccinatielocaties, maar we zien het ook aan de telefoon. We zien het eigenlijk op, op heel veel plekken. Ja, iedereen wil natuurlijk graag die boost en dat begrijpen we ook heel goed... Maar uh, ja, op die manier worden ze er niet beter van. Het wordt er zeker niet gezelliger voor. Het aantal vaste priklocaties van de GGD wordt ook uitgebreid van 85 naar 100. Voor veel scholieren en studenten is de kerstvakantie vandaag al begonnen. Door de coronamaatregelen wordt er op de meeste scholen tot begin volgend jaar geen les gegeven. Scholen zijn nog wel geopend. Als noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep praktijkonderwijs en de lessen voor examenleerlingen mogen nog wel doorgaan. En op het strand bij Heemskerk is gisterenmiddag een vrouw omver geblazen door een helikopter. Die vloog heel laag over. Een oudere vrouw viel door die windvlaag omver tussen de fundering van een strandpaviljoen. Ze heeft verwondingen aan haar been en heup en naar, is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk waarom die helikopter zo laag over het strand vloog. En deze mensen hebben een rustig ochtendje. Dit is de Hart. Dit is Wijnand Dit is Tim Schaap. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Dit zijn file lezers die vertellen je op andere radiostations constant... waar het vaststaat op de snelwegen, maar... Er zijn, er zijn op, dit op dit moment, moment geen zonderheden zon zon op de weg. Hebben. Sterker nog, om half negen vanochtend, normaal gesproken is dat het allerdrukste moment op maandag, stond er nergens file. Of dat helemaal te danken is aan de lockdown, dat weten we niet. Het weer nog, de dag begint bewolkt, maar de zon prikt er in de loop van de dag steeds vaker doorheen. Het is vier graden in Groningen en zeven in Zeeland. Komende nacht kan het overal gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB.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 En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. warmte, Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. It's the most wonderful time of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 Under the mistletoe. Kiss me underneath the mistletoe. Show me baby that you love me so. Under the mistletoe. En we luisteren naar Jake Scott met het nummer Mistletoe. Nou, als het goed is, dan hebben we zometeen uh, iemand aan de telefoon en die gaat bekendmaken wie uh, allemaal prijzen hebben in zijn MUZIEK En als het goed is, hebben we aan de telefoon Peter Tromp. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter. Hi. hi. Hoe is het allemaal? Uh, alles is goed. We zijn vanochtend uh, voor de derde keer alweer deze maand... We de, de loten opgehaald voor de trekking nummer 3, die zo meteen gaat. Klaar... Ja, ik, ik begreep, er waren wat uh, problemen met de loten uh, van Ben Zonneveld. Ja, ja, er zijn... Uh, uh...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 ...de familie Koper... ...en daar heb ik me even achter geschreven ...uit de Koningsstraat. Claudia gaat de laatste... ...10 doen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En, waar we gebleven? Uh, een waardebon... ...van 12,50... Uh, ...van viskraam Arie Guit ...gewonnen door Nederpelt. Uh, chippen van hond of kat...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 Uh, meneer of mevrouw Loogman heeft een Treasure Midget Golf gewonnen... voor twee personen van Center Park. S. de Rode heeft een cadeaubon van 25 euro van de Peul. Een cadeaubon van 20 euro door Bloemenhuis Bluis in Noord... gewonnen door P. Bol. En Witteburg heeft een Medium Pizza gewonnen van de Domino's... En de laatste is E-keur. Die heeft een cadeaukaart gewonnen van 15 euro van de Bruna. Nou, dat was nee, het weer deze week. Nou, dat was een hele lange lijst. Ja. Nou, we uh, gaan weer uh, verder dingetjes kopen. En we kunnen natuurlijk nog uh, aanstaande vrijdag inleveren, Claudia. Ja, dat klopt, uh, Ben. Ik heb het weer even overgenomen. Oh. En... eh. Uh,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 En dat ja. u in verbinding uh, naar uh, Pak hier Moor? Jazeker. Uh, we hebben elk jaar uh, de laatste 14 jaar, zal ik maar zeggen. Want uh, ja, het is veel langer hoor. Maar ik, ik heb in ieder geval op de site van uh, uh, Zangstudio Verstegen staan. Uh, staan de sponsoren voor, uh, uh, zeg maar voor 14 jaar lang. En, en, en uh, <kijkt> elk, uh, elke keer, elk jaar uh, kijken we of we dezelfde.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 Nee hoor, dat, dat niet. Ze, ze, ze geven elk jaar een, een bedrag. En ah, dat gaat in de pot. Uh, uh, uh, Fortunix is er ook nog bijgekomen in, oh. in de Halterstraat en, en restaurant, restaurant Andrea ja, ja, en, ja. en, en uh, electro world van Stiphout. Dus uh, we hebben allemaal <laughs> heel veel sponsors. En, en die, en, die uh, doen allemaal wat in de pot?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 Maar vorig jaar was het geen hit. En nu is het een jaar later. <laughs> ja, tussendoor uh, hoorde u ook uh, Karim El-Kabali die uh, aangeschoven is en gaat over de kiezers hebben. Duncan Loris was dat een nieuwe kerst. Uh... Ja, die heeft voor mij uh, ook een kerstje gemaakt dit jaar. Maar kerst ik nog niet. Het? Nee, ja, het, het, het is, het, ik hoor het heel af en toe op Sky Radio langskomen. Maar uh, nee, dat zijn, af en toe komt wel een kerstje. Ja, ja. Goedemorgen trouwens. <laughs> ja, goedemorgen, Karim. Goedemorgen, Karim. Um, we gaan praten over de kieslijst van uh, GroenLinks. Zo langzamerhand druppelde de kieslijsten binnen. Het um, ziet er bij jou goed uit, tien stuks. Ja. Uh, kan je wat vertellen over de mensen? Jazeker. Uh, allereerst is het een heel enthousiast en uh, interessant team, als je het mij vraagt. Um, Jurre Keuning kennen we allemaal wel. Die, uh, die zit nu ook al. Uh, soort van in de raad is uh, buitengewoon commissielid. Um, die staat achterna op nummer twee. Dan hebben we Nicky op plek drie. Nicky is vooral gespecialiseerd in, in bouwkunde, uh, en dat is ook haar, haar specialiteit.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 Op jouw kerstbericht? Dat ja, is mij in de burgemeesterstoel ja. zelfs. Oh, dat is nog erger. Ja, die weet. <laughs> Heb je die ambitie? Nou, nu niet. Uh, oh, okay. Ik ben net begonnen in het onderwijs. Dus laten we daar maar eens even een <laughs> kijken. Laten goed. We daar, uh... goed. Uh, dit was de kieslijst uh, van uh, GroenLinks. Die is uh, straks terug te vinden op zandvoortkies.nl. Waar uh, heel veel informatie gaat komen uh, over, dit, uh, over dit onderwerp. En we hebben natuurlijk tot uh, maart hebben we de tijd. En we gaan elkaar zeker spreken over de inhoud van jullie uh,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 Nou, ik kan me nog herinneren dat uh, meneer Bluis ook betrokken was bij uh, het spalier toen die, uh, die woningen vrijgemaakt werden. Ja. Of opgewerkt werden om. Uh, nou, er waren geloof ik wel veertig vluchtelingen Klopt. in te Klopt. Ja, en het gaat nu om een, een kleiner gril. Uh, <tomt> volgens mij. Mevrouw had... nou, Koper die had uitgerekend ja. in het Haalands Dagblad. dat we een tiende van de Nederlandse bevolking. een duizendste van de Nederlandse bevolking. We zijn was. een promiel van de Nederlandse bevolking. Ja, ja. Ja. En dat we dan met acht tot tien ja. uh, ons. ons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 Maar we zijn het beide wel over eens dat er altijd van die onzinlui zijn die, uh, die op, toch iets op Facebook moeten zetten. Ja, sterker nog, ik denk dat het grootste deel van Zandvoort eigenlijk uh, de andere kant is. En zegt, uh, we stellen ons open voor juist uh, deze mensen. Dat hebben we de vorige keer gezien. Volgens mij hadden wij zelfs te veel aan vrijwilligers doen. Hoe mooi, hoe mooi kan het zijn? Uh, de, dus ik denk dat het grootste deel van Zandvoort wel zegt van nee, we willen graag die mensen opvangen. Dat is belangrijk voor ons uh, als Zandvoort, als gastvrije badplaats. Maar ook heel erg belangrijk voor die mensen daar. Oké, okay, nou uh, ik moet nog één opmerking maken over de kieslijst. Ja.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 Dan gaan we schuiven open, heen en weer. En uh, we horen nog niet zoveel. Het <laughs> komt allemaal wel. Cor, uh, die moet even uh, Isabel ondersteuning leveren voor, uh, voor de techniek. Ik hoor, ik hoor je misschien. ik hoor ik een beetje. Nu... Hey. <middels> We horen niks. Nu It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at five and ten. Listening once again. With candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot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 Je weet niet wat je hoort. Nog een nacht zie je de zon goeiemorgen Hoe je morgen Ja ben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 VFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorbij.